Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Oh, dit is Ewald de Jong met het nos na.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 Maar de vliegtuigbouwer zegt dat personeel tijdelijk bij andere projecten wordt ingezet. Sinds de 737 Max aan de grond wordt gehouden... kampt Boeing met teruglopende winsten. De problemen zouden tot nu toe 9 miljard dollar hebben gekost. Het Britse lagerhuis buigt zich vrijdag over de Brexit wat van premier Johnson... ...waarmee het Verenigd Koninkrijk de EU op 31 januari kan verlaten. Mogelijk wordt er dezelfde dag ook al over gestemd... ...maar dat kan alleen als de voorzitter dat toestaat.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 Het weer in de loop van de nachten overal droog. Het is een graad of 7 en het koelt nauwelijks af. Overdag eerst zon, later meer bewolking en vooral s'avonds regen. Met 12 tot 15 graden is het zeer zacht. Woensdag droog, wat zon en een graad of 8. Donderdag opnieuw zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM Met Nu de nacht. Oh, my God.